ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa bidan Allah jalla wa ala ons bayni heeft gebracht in een van zijn huizen de meest geliefde plekken bij hem las de woorden waarin hij zegt fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkar fiha ismihi in de huizen van Allah Ta'ala wordt hij gedacht en geprezen. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam... biqa'a al masajid. Voorwaar de meest geliefde plekken bij Allah zijn de moskeeën. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...voorwaar er is geen volk of een groep mensen die bijeenkomt in een van de huizen van Allah... ...of zij leren het boek, de Koran... ...en zij onderwijzen dat elkaar behalve dat Allah Ta'ala groep onder de engelen doet laat neerdalen en ook dat er een kalmte onder hen zal geproefd worden en ook dat Allah Ta'ala degenen die aanwezig zijn in zulke halakat, in zulke majalis dat die genoemd worden en ook zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam voorwaar alles is vervloekt in het wereldse ...behalve het dikrollah... ...en ook het zoeken... ...en het vergaren van het profijt van de kennis. Wanneer we deze shu'ur... ...wanneer we deze gedachtegoed goed... ...met ons hebben... ...en tijdens deze lessen... ...dan zal dat ongetwijfeld... ...de grote motivatie zijn... ...voor elk onder ons... ...om geduld op te brengen... ...en ook... Leer, ...leergierig te zijn... ...en ook motiverend... ...om... ...altijd iets bij te leren... ...wat Allah subhanahu wa ta'ala behaagt. Zoals jullie allemaal weten... ...zitten we... ...in een bekende... ...uitleg... ...van een bekend boek... ...en dat boek heet ook wel... ...Alusulu al-Thalatha... ...oftewel, de drie fundamenten. En deze drie fundamenten... ...zijn gebaseerd... ...op de... Fundamenten die elke moslim dient te kennen en te beheersen, te overpijzen, naar te handelen en ernaar uit te nodigen. Zoals al-imam Ahmed, rahimahallahu ta'ala, overlevert op gezag van al-baraw bin Azib. Dat hij zegt, voorwaar wanneer de dode gestopt wordt in zijn graf, dan zal hij gevraagd worden om drie. En een van deze drie is ook wie zou heer, wie Jouw profeet. En wat is jouw religie? En wij bevinden zich in het tweede fundament. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. iman. من بالله het zoetige geloof heeft degene geproefd. Die tevreden is met Allah als zijn Heer. En die tevreden is met zijn religie als islam. En degene die tevreden is met. De profeet Mohammed als profeet. Vorige week hebben we een begin gemaakt tot het tweede fundament, oftewel fundament. Ma'rifatu al-Insaan dienen Het kennen van het geloof met haar bewijzen. En het ene en andere hebben we toen vermeld. En als het goed is, hebben we. ...ook gezegd dat el-islam bestaat uit maratib... ...verschillende rangen, gradaties... ...en dat het ook bestaat uit vijf arkenen, vijf zuilen. En deze zuilen hebben we globaal, algemeen behandeld. En we hebben ook toen uitgelegd wat het verschil was tussen el-islam... En ook al-Iman. En dat is juist waar we vandaag over zullen praten. Al-Iman. En het verschil tussen deze is... Wanneer zij apart worden genoemd... Wanneer zij apart worden genoemd... Dan spreekt de een de ander na. Oftewel, de een die hoort bij de ander. Als we het hebben over het islam... En hij wordt alleen genoemd, dan zeggen we, al-Islam is ook al-Iman. En wanneer de Iman wordt genoemd, zonder de islam, dan zeggen we ook, al-Iman behoort tot de islam. Maar als er beide worden vermeld op één plek, zoals de hadith, hadith Jibril, dat Jibril salam naar de profijs sallam kwam, en deze hadith komt zo meteen met ons, hij vroeg hem, wat is de islam? Vervolgens gaf hij hem dat het vijf arkaan was, vijf zuilen. Toen vroeg hij hem, wat de ...zuilen van het geloof was... ...waarop hij hem het volgende... ...had verteld wat in onze les gaat komen. Het verschil tussen die is... ...a'mal al-zahira... al-baatina. De daden die je... ...verricht en die te zien zijn... ...zoals hajj, zoals... ...zakat, zoals salat... ...die zijn zahira... ...die zijn duidelijk waar te nemen... En Al-Iman, Arkan el iman de zuilen van Al-Iman, van het geloof, dat zijn de daden die je hebt in jouw hart. Die jij als doctrine, als geloofsovertuiging, in jouw hart bezit. En deze zijn niet waar te nemen met het blote oog. Die ken jij en die kent Allah. Al-Iman, als we het hebben over Al-Iman, dan betekent dat we oordelen... Dat die persoon mu'min is. Wanneer iemand de tarif van al-Islam, wat we vorige keer hadden benoemd, dan zei Islam al-Islam betekent dit en dit en dit, taalkundig, termkundig, al-Islamu lillahi bil-tawhid, wal-hiqiyadu lahu bil-ta'ah, al barazu min-lashirki wa ahli. Deze hebben wij vorige week verduidelijkt. En een ieder die deze voorwaarden hanteert... ...en er naar handelt in zijn leven is een... ...moslim. Is een moslim. Oftewel hij heeft de islam. En een ieder die... ...gelooft in de voorwaarden en de zuilen van... ...el iman is een mu'min, Gelovigen. En welke is hoger? Is de moslim of de gelovige groter... in rang. Welke is beter? Wil jij liever alleen moslim zijn... of je zegt je wilt een moslim... en een mo'min zijn? Wat is we hoger? Mo'min is hoger. En dat is dus wat wij vorige keer... met het vers, het Zorafalter... en deze is heel belangrijk... als je deze drie wilt begrijpen... dat er verschillende gradaties in het Jannah zijn... Elke mu'min is een moslim. Oftewel, de mu'min is hoger dan de moslim. Maar niet elke moslim is een mu'min. Oftewel, die is lager in rang. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...en wij hebben aan elke onder hun rangen gegeven... ...voor wat zij plachten te doen aan daden. Ook zegt Allah Jalla وعلا, en deze hebben we ook uitgelegd. En ik neem aan dat elke onder ons... ...zijn huiswerk heeft gedaan. Want anders kom je hier... ...vorige les heb je niet goed begrepen... ...dan krijg je weer nieuwe stof... ...en dan krijg je weer nieuwe stof... ...en dan blijft het allemaal ergens hangen... ...in het geheugen... ...als het nog in geheugen blijft. Als we het hebben over al-iman. En waarom is het belangrijk om het te kennen? Omdat het deel uitmaakt... ...van de maratib... ...van de volgorde en rangen... ...binnen de dien. En straks gaan wij een belangrijke hadith lezen... ...waar ook dit weer terug zal komen en bijvoorbeeld taalkundig. Al-Iman kunnen we zeggen, het tasdik. Het het bevestigen en het ikraar hebben. Dat je ergens in gelooft. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Wama anta bimu'minin lana. Wama anta bimu'minin lana. Oftewel, jij bent niet iemand die het bevestigt en erin gelooft. En natuurlijk, Nederlandse taal is heel zwak in vergelijking met de Arabische taal dus deze begrippen die worden uitgelegd is slechts een, ja, een glimp een glimp op de zaak maar het is wel iets waar je ongeveer een verbeeldenis bij kan hebben maar als we echt als we echt diep in de in de betekenissen zouden gaan van deze woorden dan zou het voor velen niet te begrijpen zijn. Maar als je zegt het tasdik, bevestigen en het erin geloven en het accepteren. Dat zijn allemaal vormen van juiste uitleg. Als we het hebben termkundig. En jullie weten wat het verschil tussen taalkundig en termkundig is. Taalkundig, dat betekent dat het gewoon in de taal hoe je het hebt gehoord een bepaalde betekenis krijgt. Maar termkundig dat betekent dat je uitleg geeft van dat woord. En waarom is dat belangrijk? Beide. Omdat je het anders niet zal begrijpen. Dan kan wel iemand tegen je zeggen al-iman is dit en dit maar als je deze niet onder de knie hebt, dan kan jij nooit de juiste betekenis begrijpen. Al-iman is datgene wat wordt uitgeduid in verschillende uh, ma'ani, in verschillende uh, betekenissen. Hoe. bil -lisane. Het uitspreken met de tong, dat is een En We gaan hier voorbeelden van geven. Wa'atikaden bil kalb. En dat je overtuigd bent met het hart. Wa'amelun bil -jewarech. En dat je dat uitvoert met jouw ledematen. En je ziet op het ta'a. En deze iman. zoals we net zeiden. Elke gradatie hebben wij gegeven aan hen. Verschillende. Hoe meer jij goede daden verricht, des te hoger die iman zal zijn. Hoe hoger die iman. des te dichterbij jij in het paradijs bij Allah zal zijn. Er zijn verschillende gradaties in het Jannah. Die ene is daarop gestorven, die ene is daarop gestorven, die ene is verschillend. Hoe groter jouw imaan is, hoe groter beloning jij zal hebben. Hoe groter jouw imaan is, hoe groter jouw beproeving zal zijn, waardoor jij nog meer beloond zal worden. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: inna essed den nasibti al en maar emter, veel emter. De meeste die beproefd zijn, beproevingen, verschillende vormen van beproevingen en rampen, die, die treffen de profeten. Vervolgens degene onder hun, vervolgens degene onder hun. Wat bedoelen we onder hun, onder hun? Dat er, onder hun, dat er gradaties, niveaus. Niet alles is hetzelfde. En niet iedereen bevindt zich op hetzelfde. Die ene bit al doha. Die ander bidt geen salat al duha. Die ene bidt salat al-Fajr in de masjid. Die ander bidt al-Fajr thuis. Die andere zorgt de hele dag voor zijn moeder. En die andere heeft geen ommekijken naar haar. De ene helpt de behoeftige waar die hem ook maar treft. En die ander geeft misschien één keer in een jaar. Dus wat voor zich spreekt... Hoe meer goede daden jij verricht des te hoger die iman is. Allah geeft de beste vergelijkingen. Maar waarschijnlijk voor jullie... zal het wel interessant zijn. Soms heb je... van die spelletjes... games noemen ze... voetbalspelletjes. Dan zie je bij elke speler... hoeveel procent hij vervult. Snelheid, kwaliteit, tactiek. Hoe hoger die bij hem is... hoe kwalitatiever deze speler is. Toch? Hij is beter... Waarom is hij beter? Waarom is hij beter? Omdat die kwaliteiten die hij heeft beter, is, beter zijn. Dus als de gelovige meer en meer en meer goede daden verricht, waardoor zijn kwaliteiten bij Allah bekend staan, hoe hoog deze zijn, weten wij niet. Maar hoe meer goede daden, des te hoger die immense zal zijn. De vormen van al-Iman hebben we net eigenlijk in deze taarief meegenomen. En op het opmerkelijke vind ik alsnog, ik moet het eerlijk zeggen, het opmerkelijke na twintig lessen is dat niemand schrijfgerei heeft. Eén of twee. En ik weet zeker volgende week als ik zou vragen, vertel mij wat al-Iman is, dat 90% het niet zou weten. En dat is jammer. Want op school, wanneer je. Uh, ja, en die aanwezig moet zijn. Dan moet je ook schrijven, je moet noteren, je moet huiswerk, ook schrijven. En dat is iets wat doen je. Wat doen jij is? al insaan, somm al insaan, liqueftrat in nisiani. Wat betekent al insaan? Dat wordt in het Arabisch zo genoemd, de mens. In het Arabisch zeggen we, nisian is vergeten, wanneer je iets vergeet. Dus het woord is afgeleid... ...omdat hij vergeet. Hoe zit het met iemand die dan helemaal niet schrijft? Die het niet eens noteert. Die, die het niet eens ergens... ...die telefoons die wij allemaal gebruiken... Kladblok openen... ...dit, dit, dit, dit. Anders ga je het vergeten. Volgende week heb je er... ...misschien 2% van... ...overgehouden. Terwijl dit allemaal fundamenten zijn. Ja, als moslim... dient deze te beheersen en te kennen... Net als Surat al fatiha De meesten onder ons kennen Surat al fatiha Zo zijn ook deze zaken. Je mag hier niet onwetend over zijn. Er zijn bepaalde dingen binnen de islam. Die vrijwillig, mustahab, aanbevolen zijn. Om het te leren. Maar er zijn dingen binnen de islam. Welke geen onder de moslims onwetend over mag zijn. En dat zijn deze dingen. Fundamenten binnen het geloof. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En het is iets opmerkelijks. Als we het toch hebben over schrijven en dergelijke. In surah Al-Alaq. Zegt Allah tabarak wa ta'ala. Alladhi allama bil qalam Degene die heeft onderwezen met de pen. Kijk wat de pen. Sinds de eerste openbaring. Tot de dag van vandaag. Als de pen niet bestond. Hoe zouden wij deze boeken. het de boeken in de ahadith. Boeken in de uh, Sira. Boeken in de fik. De Koran die uiteindelijk door de sahaba is samengesteld. En opgeschreven. De Koran die is geopenbaard, De sahaba radiyallahu anhum. Hebben dat allemaal verzameld. Hebben uiteindelijk opgeschreven. Waarom? Als bundel. Zodat het tot ons zal komen. Vanwege de hikma De wijsheid die Allah subhanahu wa ta'ala heeft. Dus de pen is niet zomaar iets. De pen is de grootste wapen... voor de moslim. De grootste wapen is de qalam. Als die kennis blijft en het wordt genoteerd... en het wordt verspreid... dan zal dat reflecteren... in goede punten. Maar als het alleen zo... gekomen is... even gezien, leuk, links, rechts... salamu alaikum. dan heb je er niks aan. Dan heb je alleen voor de... de majdis. Dan heb je inshallah de ajar, Omdat je bent gekomen... Dus dat is wel een grote aandachtspunt. En niet alleen dat... maar dan kijk je naar de les... en dan denk je van wanneer zal hij klaar zijn. Waarom? Omdat je niet kan begrijpen. Want dat ligt niet aan mij. De les wordt voorbereid. De les wordt gegeven. Ik kan niet in jouw hart... dit uh, yani inboezemen. Dat is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dat is ook... En de mens zal niets krijgen... behalve voor wat hij zijn moeite heeft gedaan... Dus dat is als het gaat om al-iman, het geloof, termkundig. Oftewel, betekenis van het woord al-iman. En waarom is het belangrijk? Zodat je kunt onderscheiden wat een moslim is, wat een mu'min is, gelovige. En wanneer voldoet hij aan deze voorwaarden? Dat zit allemaal terug te vinden in deze taarifat, in deze betekenissen. In de imu zijn er vertakkingen, let goed op, en dit is ook iets als je het niet noteert, zal het zeker, zeker, daar ben ik zeker van, niet uh, van nut zijn voor jou. Er zijn zuilen en er zijn vertakkingen. Deze zuilen Die vormen de wajibat. Deze zuilen. Waarin de gelovigen moet geloven, zijn de basis. En de vertakkingen zijn soms aanbevolen en soms zijn ze verplicht. Maar de meeste onder de vertakkingen zijn aanbevolen. De zuilen, als we praten over de zuilen, zijn het natuurlijk de zes zuilen. De zes zuilen, het geloof in Allah. Of laat ik het jullie vragen. Ik of jullie mij kunnen volgen. We hebben zuilen. En de vertakkingen ga ik voor jullie opnoemen. Ik maak het makkelijker. Wat zijn de zuilen van het geloof? En hoeveel zijn het er? En waarom? Is het belangrijk. Om kennis te hebben over deze zuilen. Hm? Wie kent ze? Ze... Zijl van het geloof. Jij. Ja. Je kent die niet. Zijl van het geloof. Ja. Zijl van het geloof. Denk aan armen? Eén? Nee. O, wanneer ze dat niet? Zijn niet gewoon met salat? Nee, nee, nee. Dat, nee, nee, dat, dat waren arkanen islam. Vorige week hebben we die genoemd. Arkan islam En hebben we het ene en het andere uitgelegd. Het verschil en wat voor daden enzovoorts. De hele les is daarover uitgestrijkt. El-Iman. Zes zuilen. Ik geef het al aan. Zes zuilen in het geloof. Eén van jullie vier. En jullie zijn allemaal, mashallah, jonge knapen. Dus... Ik verwacht dat het voor jullie makkelijk moet zijn. Jullie kennen ze niet. Tayyip, zuilen van het geloof, noteer ze dan. Noteer ze. Noteer ze, dan weet je ze voor de volgende keer. Ja, weet ze? Zeg maar juist ja verlopen in zijn engelen ja verlopen in zijn profeten ja verlopen in dag des oordeel. ja en in het lot maar dat is het dat is het antwoord deze zes zoals Allah subhanahu wa taala zegt ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب het is geen vroomheid het is niet waar het geloof en de religie op wordt gebaseerd dat jij je wendt tot el Kaaba en al Qibla. Waarakin al-Birra, maar vroomheid is: men amenabillah, degene die in Allah gelooft. En straks gaan wij uitleggen wat we bedoelen met het geloof in Allah. Wal-Yawm al-Akhir, het geloof in de dag des oordeels. Wal-Malaika, geloof in de engelen. Wal-Kutub, geloof in de boeken. Wal-Rusul, en ook geloof in de boodschappers, profeten. En als het gaat om al kader. het lot, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla şeyin khalaqonahu bi qadr, we hebben alles geschapen met het lot. Ook zegt Allah wa ala, thumma ala kader. ya Musa. Vervolgens ben jij met de kader. gekomen o Musa. Dat is als het gaat om de bewijzen. Want al datgene wat wij hier noemen, Duimen we, of zuigen we niet uit ons duim. Het staat in de Koran vermeld. Als het gaat specifiek over zuilen. Zuilen. De naam, term zuilen. Die werden niet toegepast en gebruikt in de tijd van de profeet. Zuilen. Maar de islamitische geleerden vonden het passend om ze als zuilen aan te kaarten. Zodat het getal bij de mensen goed blijft. En dat ze weten, wacht, dit heeft heel veel grote invloed op het geloof. Dus het term, arkeen. Zijn door de geleerden later ingevoerd. Want de hadith die wij straks gaan opnoemen. vroeg Jibril aan hem. wat is al-Iman? En hij zei niet tegen hem. de zuilen of zo. Maar hoe dan ook. wij gebruiken het. omdat het sindsdien. alleen bekend is onder de umma. de moslimgemeenschap. dat deze naar daar refereren. Vertakkingen. we hebben gezegd vertakkingen. zijn delen. Die bestaan uit deze zuilen Maar meestal zijn ze mustahab Meestal zijn ze aanbevolen De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt Al iman Het geloof Bidu'un wasabu'una shu'bah Bidu'un In het Arabisch is het getal tussen 3 en 9 Oftewel Tussen 73 of 79 Vertakkingen bestaat het geloof Vertakkingen Aanbevolen zaken die jij kan verrichten, waardoor jouw geloof nog meer en nog hoger zal zijn. Door het verrichten van deze daden, specifiek vertakkingen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in diezelfde hadith, فَأَعْلَاهَ قَوْلُ لَا إِلَهِ لَلَّهِ. Hoogste vorm van die vertakkingen binnen het geloof, al iman is door te zeggen لَا إِلَهِ لَلَّهِ. لَا de voorwaarden te kennen, bechri, het begrip te kennen van deze La ilaha illallah, en haar uitnodigen, de voorwaarden, enzovoorts. Dat je deze uitspreekt, La ilaha illallah. Ook de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, die komt naar zijn volk en die zegt: Ya kaw, La ilaha illallah, tuflihu. Zeg La ilaha illallah, tuflihu. Ook zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam: Man kana akhara kalami La ilaha illallah, daghala jannah. Degene wiens laatste woorden La ilaha illallah zullen zijn, die zal het paradijs betreden. Ook zegt Abu Huraira radiyallahu anhu, hij kwam naar de profeet. En Abu Huraira, waarschijnlijk voor jullie, is Abu Huraira onbekend. Abu Huraira was een metgezel. De profeet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, die had apostelen. Die had vrienden. Dat worden Sahaba genoemd, metgezellen. Zoals wij nu tegenwoordig. Als we het hebben over voetbal... ...zeg je nummer 9... ...die en die club... ...hij weet gelijk... ...backup, reserve... ...nummer 13 is die... ...voornaam, achternaam... Uh, ...hoeveel transfer uh, hij rijk is... ...hoeveel hij kost... ...alles is bekend... ...tip-top... ...of niet soms... ...hij is gekocht voor die club... ...hij is, is geschaald bij die club... ...voor hoeveel bedrag... ...wat is zijn naam... ...alles is bekend... ...zo dienen wij onze metgezellen te kennen... Eerst de profeet te kennen. Vervolgens zijn metgezellen. Want wat heb je eraan om deze mensen te kennen die ja niet van nut zullen zijn. En je kent je eigen profeet niet of je kent de metgezellen niet. De beste onder de natie die heeft geleefd zijn niet de voetballers die bij PSG spelen. Of voetballers die bij Barcelona of waar dan ook spelen. De beste onder de natie zijn degenen die de met de profeet Mohammed hebben gewoond. En geleefd en in hem hebben geloofd. Dat waren de metgezellen. Hoe kan het zijn dat wij hem niet kennen? Ja, nee, dit is iets waar wij aandacht aan moeten besteden. Zoals Abu Dawood, het tiyalisi overlevert, is iemand die overleveringen overlevert: van de profeet tot aan de metgezellen, tot aan degene die na hem kwamen. Hij zegt waarlijk, Allah heeft, voordat de profeet de openbaring heeft gekregen, gekregen, heeft gekeken naar de aarde, naar de mensen. En hij zag dat onder hen de beste en zuivere hart profeet Mohammed had. Vervolgens koos hij hem om profeet te zijn. Vervolgens keek hij weer. En hij zag dat de beste onder de mensen zijn metgezellen waren. En die koos hij uit voor hen die koos hij uit voor hem dus de beste onder de natie de beste onder de mensen die ooit op deze aarde hebben gelopen zijn de metgezellen met de profeet en dan kan jij hoeveel spelers dan ook opnoemen in details maar daar heb je niks aan daar heb je niks aan ik, yani, ik ben bang dat het zelfs een bewijs tegen jou kan zijn. Op de dag de soorten. Dus. Je hebt kunnen leren. Je hebt kennis kunnen zoeken. Maar je kent wel hun. Maar je kent de profeet niet. Of je kent de metgezellen niet. Dus dat is als het gaat om. Dat er vertakkingen zijn. De la ilaha En de laagste onder hen. De vertakkingen. Je moet maar zien. Er is een trein. Eentje is hoger, de andere is lager. Allah weet en geeft het beste. a'la. Maar dat zijn de hogere en de lagere. De laagste onder deze, deze vertakking. Imatatul ada anit tariq. Imatatul aan anit tariq. Wanneer je iets ziet wat vuil is op straat en je raapt het op. Hoe verricht je deze daad? Kan je lopen en je zegt ik ruim het op en je zegt het met woorden of je zegt nee nee ik moet natuurlijk mijn handen gebruiken, jouw ledematen. of je moet iets met jouw voet, dat betekent je handelt daarna met jouw leden de eerste is met de tong el iman is met de tong zeggen van la ilaha illallah, hoe ga je la ilaha illallah zeggen gebarentaal, ga je zo doen met je handen ga je met je hoofd bewegen zo zeg je, hoe, ga je dat zo doen nee toch je zegt, la ilaha illallah. Zoals de profeet sallallahu en degene die naankwam. Dus, met het ton Wat we net zeiden, daarom zeg ik, let op die betekenissen, taarivaat, want ze komen terug. Wanneer je deze onder de knie hebt, dan de rest is allemaal, inshallah, veel makkelijker. Dus, talen bil lisaan. Wel amelu bil jawarih is dit, dat tweede voorbeeld. Imata al aan het tariq. En dit is ook wat tegenwoordig, waar geen aandacht aan wordt besteed. Hij rijdt in zijn auto, doet die raam, mashallah elektronisch. Vroeger moesten draaien, draaien. Nu gewoon elektronisch, al die nieuwe apparatuur. En dan gooit hij zo banaan. Gewoon op de grond, iemand komt, hij praat telefoon, hij valt. Ziekenhuis, ongeluk. Wat heb je gedaan? Die persoon is misschien in, in, in, in, in een ziekenhuis beland. Door jouw bananenschil. Of hij rijdt auto. En dan. Gooit hij zo op je gezicht. Hij, hij heeft niet door. Hij verwondt je. Hij verminkt je. Dus. Deze daad. Behoort. Als wij tijd zouden hebben. Zouden we heel veel voorbeelden geven. Dat Allah subhanahu wa ta'ala. Heel veel beloningen geeft. Voor degene die iets opraapt. Of een doorn. Of een, of een struik. Of iets wat belemmert de weg. Voor degene die dat heeft gedaan. En één hadith zullen we uh, citeren. Is dat een man. Een man. Hij liep op een weg. Vervolgens zag hij doornen en struiken. En belemmerde de weg. Dus wat deed hij? Hij, hij, hij ging het weghalen. Waardoor Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft vergeven en het paradijs doen laten binnentreden door de één daad. I'ma tatu aan het tarikh. I'ma tatu aan het tarief. Het oprapen wat belemmert door de doorgang. Ook opletten wanneer je auto parkeert voor de moskee. Ook. Behoort het hier? Behoort het deze hadith? Wanneer je auto daar parkeert, zodat niemand er langs kan. Stel voor iemand moet naar ziekenhuis stel iemand moet met spoed er langs hij kan niet wat gaat hij doen hij gaat waarschijnlijk jou uitschelden hij gaat waarschijnlijk yani, uh, met jou nog meer probleem maken wanneer je uiteindelijk uit de moskee komt zegt hij kijk wat deze mensen doen ze komen naar de moskee, ze belemmeren de weg dus je geeft geen goed voorbeeld ook voor de islam, je geeft geen goed voorbeeld voor de moskee, je handelt niet volgens de sunnah dus al deze uh, vormen zijn terug te vinden dat behoort tot de vertakkingen in het geloof. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, En schaamte behoort tot een deel van het geloof. Als we deze hadith goed overpijzen zullen we zien dat de iman verschillende vormen kent. Met de tong, met andere woorden wanneer je de Koran leest, dat doe je met de tong, dan zal jouw iman stijgen. En wanneer onze versen, de Koran, wordt voorgedragen aan hen, dan stijgt hun iman. Dus wanneer je de Koran leest of er naar luistert, dan stijgt jouw iman. En ook, Dus en ja, de Iman daalt en stijgt. Hij stijgt door zoveel mogelijk slechte daden te verrichten, toch? Toch? Nee, door juist? Juist. En hij zakt. Door slechte daden. En haar mensen, haar volgelingen, de gelovigen, zijn niet hetzelfde. De Meleeik hebben grotere immen dan de mensen. En de gelovigen onder elkaar hebben, wat we net zeiden, verschillende gradaties. Verschillende gradaties. wat belangrijk is voor jou als gelovige deze term goed te begrijpen en vervolgens wat die, wat, wat die kleine broeder van ons net heeft genoemd deze set, set arkan. set het arcani bilan ukrani dus ze zuilen waar geen twijfel over is imanuna billahi dil jalali imanuna billahi dil jalali Enzovoorts. dat zijn allemaal dichtverzen die deze zuilen eigenlijk vertellen het geloof in Allah is de eerste. En deze vormt de basis. Als deze slecht is, als deze niet gefundeerd is, dan heb je niets aan die andere zuilen. Hier begint alles. Hier begint alles mee. En deze zuil hebben we vaker ook uitgelegd. Als we het hebben over het geloof in Allah, wat bedoelen we het geloof in Allah? Wanneer ben jij een gelovige als het gaat om het geloven in dit zuil of deze zuil? Het geloof in Allah. Wat omvat het? Wat omvat het? Wanneer ben jij een gelovige? Jij bent een moomin. Wanneer je aan deze voldoet? Wat zijn deze? Ik geloof bij zijn bestaan. Ik geloof bij zijn gehoebieer, gehoebieer. En namelijk de heerschappij. En met eenheid. Omdat hij alleen voor jou aanbidden en dat hij bestaan. Nou. We zeggen, als we het hebben over, wat we bedoelen met het geloof in Allah. Al imanu billahi wa bi kulli bil imani Als we het hebben over, heel simpel, het geloof in zijn bestaan en in al datgene waar Allah onze plicht heeft om in te geloven. Kulun amenabillah. Wa malaikati. Wa kutubihi. Wa rusuli. Laan u verrikkomein. Achadimir rusuli. Kulun amenabillah. Let op. Amen. rasulu bima unzila ilahimir rabbihi. Voorwaar, de boodschapper gelooft in hetgene wat hem is gezonden. Van zijn Heer. Kullun. Allen. De geloven. De gelovigen allen geloven zij in Allah allen geloven zij in Allah dus wij geloven in zijn bestaan in zijn heerschappij dat hij de enige recht heeft en deze lessen zijn allemaal terug te vinden in onze voorgaande lessen we kunnen niet deze weer uitgebreid vertellen zijn allemaal terug te vinden op de link die daaronder staat zijn allemaal terug te vinden deze hebben we uitgebreid behandeld het geloof in Allah omvat het geloof in zijn bestaan, het geloof in zijn heerschappij, dat hij daar het enige recht heeft. En ook in zijn in zijn schone naam en eigenschappen. En in al datgene wat hij ons verplicht heeft om in te geloven. Dat is, als het gaat om het geloof in Allah. Geloven wij in het jinnah, in het paradijs? geloven of geloven we niet ja. geloven wij in het helfuur? Ja. geloven waarom? omdat Allah ons over heeft bericht Allah heeft ons opgedragen om erin te geloven zo simpel is het dan moet er niet iemand van buiten nu in, het, in 2020 hoe ze het noemen jou zeggen dat het anders ligt dat het anders moet zijn weet hij het beter of Allah Allah Ta'ala, de schepper is van alles, die schepper is van hem en zijn voorouders en zijn voorouders, en die het heelal heeft gecreëerd, die gaat nu tegen jou zeggen, ja, daar zou ik maar niet in geloven. Of ze zeggen, geloof je daar nou echt in? Ja, en geloof je daar echt in? Tuurlijk geloof ik erin. En ik hoef geen tekenen te zien. Als Allah subhanahu wa ta'ala daar ons over heeft bericht, dan is zijn... Zoals Zuhri zegt, het is een bekende uh, geleerde. Min Allah Risale. Van Allah komt de boodschap. De boodschap komt van Allah. Wa ala rasoolil belaag. En de profeet verkondigt. Wa het te tasleen. En wij dienen slechts het te accepteren. Zo simpel is het, deze drie. Je hebt geen Einstein nodig, je hebt geen Darwin nodig, je hebt geen Aristoteles nodig. want deze mensen uiteindelijk keerden alsnog terug door te zeggen, wij weten het niet. Ze hebben hun hele leven verpest. Omdat ze filosofische gedoe beter vonden, uiteindelijk zeggen ze, we zijn nergens mee opgeschoten. Waarom? Het brein. Let op. Jouw brein, jouw verstand is tot een bepaalde hoogte. rasool il bala wa in het taslim. Het accepteren, de bewijzen inzien, de Koran en de Sunnah is genoeg als richtlijn. Genoeg. Meer heb je niet nodig. En waarom komt het dan voor dat wanneer jij zulke twijfels of zulke misinterpretaties van buitenaf hoort. dat je je voelt. dat je erin gaat. Waarom? Omdat je zelf niet jouw geloof beheerst. Als je deze zou beheersen. en zou kennen. zouden zij je niet kunnen schaden. Ze schaden zichzelf. Dus dat is als het gaat om. Al-Imanu Billah. En deze hebben wij ook uitgelegd. als het gaat om. de term. en de naam. en de betekenis van Allah. Waarom dat deze. Uh, nieuwe uh, uh, yani, groep jongens aanwezig zijn wil ik het hun vragen wil ik het hun graag vragen Allah wat als we praten en we roepen Allah wat betekent Allah heeft hij een betekenis heeft zijn naam een betekenis of kan je ook zeggen ik noem hem God je kan zeggen ik noem hem God maar zelf heeft hij ...zich als Allah genoemd. Hij zegt ook... ...Allahu la ilaha illahu... al-hayy al-qayyum. Dus wij moeten minimaal weten... ...wat zijn naam betekent. Soms ga je zoeken op internet... ...wat jouw naam betekent. Wat jouw naam betekent. Dus het is vanzelfsprekend... ...dat jij weet wie jij aanbiedt... ...waarom je hem aanbiedt... ...en wat zijn naam betekent. Wat betekent Allah... Allergrootste grootste Heer. Dat behoort tot een van zijn schone namen. Maar dat is niet de betekenis. Ik heb een vraag voor jou. Een niet-moslim die zegt: hoe lang ben jij al moslim? Jij zal zeggen 15, 20 jaar. Hij zegt tegen jou: hij zegt tegen jou: jullie moslims bidden Allah. En hoe kan ik moslim worden als jij zelf niet weet wat jouw Heer betekent? Ben je met hem eens? Of ben je niet met hem eens? Heeft hij een beetje gelijk? Dat hij dan jou dan afwijst en zegt, ja, aanbid Allah, maar je weet niet eens wie Allah is. Ja, aanbid Allah, maar je hebt niet eens hem herkend als de juiste heer of de ware heer, omdat je hem ook daadwerkelijk niet hebt gekend. Je kent zijn naam niet eens. Allah betekent, stamt af van het woordje, alaha, ye'lahu, uluhatan, of ilahatan, van de aanbieding. al-ma'luh, al Stamt af van het woord, aanbieding. En hij is degene die aanbeden wordt. al-ma'luh, al-ma'bood. Dat is Allah. En zo noemt hij zich in de Koran. Tweede roeken. Tweede roeken is. het geloven in. geloven in zijn boeken. Wat bedoelen we met het geloven in zijn boeken? Wie weet het? Wat bedoelen we met het geloven in zijn boeken? ...geopenbaard. Oké. Okay. Iemand anders nog wat? Alleen hij weet het? En dan hebben we nog niet... ...volledige antwoord. Hij is in de buurt... ...en zo, zo uh, is het... ...een hele positieve sfeer... wat deze jongen... ...alhamdulillah geeft aan ons allen. Moge Allah subhanahu hem, hem beschermen... ...en ons allen. Maar het is niet het... ...volledige antwoord... Nog een keer. Dat je moet geloven dat Allah niet Dat is dus een deel van het antwoord. Wij geloven. Als we het hebben over de boeken die zijn geopenbaard. Aan de profeten. Dat deze waarheid zijn. En dat we sommige namen kennen. En sommige namen niet kennen. Sommige zijn slechts, slechts Bladen. Sochofi Ibrahim en Musa. Suhuf zijn bladen. En wij geloven erin. Met andere woorden. Al datgene wat geopenbaard is. Aan de profeten. Van de boeken. Daar geloven wij in. En we ontkennen niets daarvan. En we geloven ook. Dat de Koran onder die boeken is. Die al deze boeken. Teniet heeft gedaan. Oftewel. Datgene wat gevolgd moet worden, is de Koran. Hij is naast zich. Al deze boeken die voorheen zijn geopenbaard, daar handelen wij niet naar. Dat is ook waar je in gelooft. We geloven in de namen die zijn gegeven aan deze boeken. We geloven in de namen die in de Koran zijn vermeld, of in de sunnah. De namen zoals ook Injil, Torah, Zabur en ook Koran. Of el furqaan Dus wij geloven in al deze boeken. En we geloven ook... dat deze uiteindelijk zijn vervalst. Al deze boeken voor de Koran... zijn vervalst. Sommige meer, sommige minder. Maar we geloven ook... dat de Koran niet vervalst is. En dat die tot de dag des oordeels... als leidraad zal zijn... tot de dag des oordeels. Tot de dag des oordeels. En wat is het bewijs dat de Koran niet vervalst is, en nooit, en nooit vervalst kan worden, zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, in surat al-Hijr, nummer 15, vers 9. إِنَّا نَحْنُ in wa inna لَهُ doen. We hebben de openbaring, de Koran, en ook tevens de leiding, de sunnah van de profeet geopenbaard, en wij zullen erover waken. Dit moet jou, alhamdulillah, geruststellen. Soms zie je gefabriceerde moschaf, gefabriceerde Koran, gefabriceerde, dat zijn allemaal zaken waar je geen aandacht aan moet besteden. Die werken alleen maar tegen zichzelf. Alleen jij moet wel mensen duidelijk maken dat dit gefabriceerd is. Jij moet hen wel duidelijk maken. Waarschuwen tegen de valsheid. Maar uiteindelijk is het tot de dag van vandaag niet iemand geslaagd om. Al zijn zij helpers van elkaar. Laayatuna bimithlihi. Zij zullen nooit komen met iets wat van de Koran. Nooit. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hun uitgedacht. Fa'atu bisuraat Brengt één hoofdstuk, hele hoofdstuk uit de Koran. Zijn niet in staat. Vervolgens heeft hij ayat. 10 ayat. 10 verzen. Ook niet in geslacht. Vervolgens één vers. Ook niet in geslacht. En dat zal zo zijn tot de dag des oordeels. En hier een opmerking, dat sluiten we ook af. En inshallah, volgende week gaan we door met de overige zuilen. Wanneer er wordt gezegd: geef me de Koran, dan is dit een foute zin. Geef me de Koran. Kan niet. De Koran is maar kuria wa tulie. De Koran zelf is datgene wat voorgedragen wordt. De ayat. Dat is de Koran. De Koran kan je niet aannemen met je hand. Maar je moet zeggen, wanneer het al gebundeld is in een vaste, welbekende, of blauw, of groen of enzovoort. Zeg je, geef me de Moeshaf. Geef me de moeshaf. En deze, men zelf vermeld ook, al qurtubi is zijn tafsir. Geef me de muschaf. En de Koran wordt gelezen. Dus dat is als het gaat om. Een van de zuilen. Van het geloof. En inshallah ta'ala volgende week. Maken we de zuilen af. En het is de bedoeling. Dat jullie op die links die daar staan. De lessen kunnen herhalen. En. Datgene wat niet duidelijk is noteert. Opschrijft. Dat Kun je altijd, inshallah, de vraag hier stellen. En als iets niet onduidelijk is, kan die vraag gesteld worden. En anders sluiten we het af. En zoals jullie ook net hebben vernomen, de imam, die heeft aangekondigd dat het zometeen na het gebed waarschijnlijk een etentje zal zijn. Een nasika of een aqiqah is. Dus iemand heeft een kind in offer. Nou. U had gezegd dat uh, degene die gelooft in de arkanen islam, een moslim is. En uh, iemand die gelooft in de arkanen iman een moslim is. Dus die gelooft in de islam en de iman En die is beter dan een moslim. Uh, kan het zo zijn dat iemand een moslim is, maar die niet gelooft in de iman Nee, want we hebben over uh, de minimale grens die jij moet hebben als mu'min. En in de mu'min heb je iman al wajib en imaan el I'm iman al mustahab. Dat is waar we het net over hadden. Iman al wajib is in sommige gevallen uh, verplicht en heeft uh, ten gevolge voor de hele aqida van die persoon. Van zijn hele aqida. Wanneer iemand zegt, Ana ajhadu, ik ontken dat ik geloof in de engelen. Dan zeggen we, deze is buiten de oefers van de islam getreden. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt... فقاد فقاد ...degene die dan ongeloof heeft gepleegd in de iman. Elke vorm van deze, een van deze zuilen. Wanneer het juhoed is, wanneer er ontkenning is, wanneer er twijfels over zijn. Dan zijn al deze vormen een beeld van het uitreden van de islam. Dus het geloven in hun, met ujmila wa in de details, wanneer deze bekend zijn, dan dient hij daarin te geloven. En algemeen dat hij zegt: Ik geloof in de malaika en hun bestaan. Maar wanneer hij verwerpt, bij, als, als eerste instantie verwerpt hij ze, dan is hij geen moslim. Want we praten hier over het uh, vervolmaken van grotere gradaties, waardoor het verschil is tussen. De gelovige is nog groter, omdat hij nog bepaalde dingen doet in die vertakkingen. Maar als iemand niet gelooft in een van deze zuilen, wordt hij nog moslim en al helemaal uh, uh, uh, gelovig genoemd. Geest van Allah,